Een liedje over een slak Er zijn twee soorten slakken Slakken zonder huisje en slakken met huisje Op een dag zei een slak zonder huisje tegen een lieve heersbeestje Ik begrijp niet waarom niemand van mij houdt Ik ruik niet vies, ik gedraag me altijd goed En ik ben best mooi om te zien Mooi? Vind jij jezelf mooi? riep het lieve heersbeestje. Maar je bent heel erg lelijk. Je lijkt net op een hoopje slijm. De slak zonder huisje keek boos. Ik ga er vandoor, zei het lieve heersbeestje. Ik ga naar de kinderen in dat huis. Die zingen altijd liedjes over me. In één liedje zingen ze dat ik snel naar huis moet gaan... omdat mijn huis in brand staat. Daar. De slak zonder huisje keek haar verdrietig na. Ik wilde dat de kinderen over mij een liedje wilden zingen... Niemand houdt van mij, zuchtte hij en hij kroop langzaam verder over het tuinpad. Opeens landde er vlak voor hem een merel op het tuinpad. Bah, zei de merel, ik was van plan je op te eten, slak, maar je bent zo lelijk dat ik geen trek meer heb. Je bent een akelige vogel, zei de slak zonder huisje. Ik ben mooi. Mooi, ha <laughs> lachte de merel, maar ik moet er weer vandoor. Ik ga liedjes zingen voor de kinderen en zij zingen liedjes over mij. En de merel vloog weg terwijl hij een liedje zong over 24 merels waarvan een taart werd gebakken. De slak zonder huisje was nu nog verdrietiger. Niemand wil een liedje over mij zingen, niemand houdt van mij, zuchtte hij. Opeens landde er een roodborstje vlak voor hem op een boomstronk. Hallo, slak, zong de vogel. Wat zijn dat voor lelijke dingen op je hoofd? Dat zijn mijn voelhorens, antwoordde de slak. Die zorgen ervoor dat ik nergens tegenop bots. Nou, ik vind ze afschuwelijk, zei het roodborstje. Maar ik ga er vandoor. Ik ga naar de kinderen, die zingen liedjes over mij. Hij vloog verder terwijl hij een liedje zong over een roodborstje dat doodging. De slak zonder huisje was nu heel bedroefd. Waarom wilden de kinderen niet over hem zingen? Niemand houdt van een slak, zuchtte hij. Maar ik begrijp het niet. Ik ruik niet vies. Ik gedraag me altijd goed en ik ben best mooi. Dat ben ik met je eens, hoorde hij zeggen. De slak zonder huisje keek omhoog en zag een slak met huisje. Ik sta al een hele tijd naar je te kijken, zei de slak met huisje. Je bent bijna net zo mooi als ik. Kun jij me vertellen waarom er geen liedjes bestaan over slakken en wel over andere dieren? Vroeg de slak zonder huisje. Dat komt omdat die liedjes over akelige dingen gaan en jij bent aardig, zei de slak met huisje. Zou jij het leuk vinden als je huis in brand stond of als er een taart van je werd gebakken of dat je dood ging? Ging hij verder. Nee, natuurlijk niet, zei de slak zonder huisje. Maar toch zou ik het fijn vinden als iemand een liedje over mij zong. De slak met huisje pakte zijn gitaar en zong. Lieve kleine slak zonder huis, al heb je geen huisje op je rug. Lieve kleine slak zonder huis, je bent mooi, droog je tranen vlug. En de slak zonder huisje was heel gelukkig.